11 uur, NPO Radio 1, met Guilaine Plach. Morgen is de première van het toneelstuk Westerbork Serenade... geschreven door acteur Edwin de Vries. En hij en zijn zoon Sammy spelen samen de rol van vader en opa Rob... die het meisje waar hij verliefd op was, bevrijden uit Westerbork. Een indrukwekkend verhaal waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben... na het NLW het Gert Kluuk.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 In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Grenoble, is vanochtend een automobilist met opzet ingereden op militairen. Volgens Franse media kwamen de, kwam, kwam de militairen net de kazerne uit om te gaan joggen. Toen de auto op en afreed, kon iedereen op tijd aan de kant springen. De auto reed door. De Franse politie is bezig met een klopjacht. Of het gaat om een terroristische aanslag is nog niet duidelijk. In de gemeenteraden zitten na de verkiezingen van vorige week veel meer vrouwen. Het gemiddelde percentage was vier jaar geleden nog 28. Nu is dat 34. Dat blijkt uit cijfers van het burgerinitiatief Stem op een Vrouw en een inventarisatie van trouw. De stichting legt uit hoe dat systeem werkt. Als je lager stemt, dan kunnen die vrouwen via voorkeurstemmen de plek innemen van iemand die hoger staat. Een heel makkelijk voorbeeld: tot vijf zijn mannen, nummer zes is een vrouw en de partij krijgt drie zetels. Als de nummer 6 dan genoeg voorkeurstemmen heeft, komt zij uiteindelijk op nummer 3 in plaats van die man. Bij de 70 door trouw onderzochte gemeenten hebben zeker 75 vrouwen door voorkeurstemmen een plek gekregen in de raad. Dat aantal kan nog oplopen. Niet alle gemeenten hebben de cijfers al beschikbaar. Bij een brand in een politiebureau in Venezuela zijn 68 doden gevallen. De brand brak uit kort nadat een gevangene bij een ontsnappingspoging had geschoten op een bewaker. Het lijkt erop dat er matrassen in brand zijn gestoken. De Italiaanse politie heeft vijf verdachten opgepakt die lid zouden zijn van het netwerk van Anis Amri, de dader van de aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn in 2016. Amri werd kort na de aanslag in Milaan doodgeschoten. En de leiders van Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar op 27 april in de plaats Panmunjom in de gedemilitariseerde zone. Er zal zeker worden gepraat over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Veel schoolgebouwen zijn verouderd en hebben gebreken. Ze moeten dringend worden opgeknapt, maar dat gebeurt vaak niet omdat er geen geld voor is. Omdat de bouwkosten al jaren stijgen, stellen scholen hun plannen uit of moeten ze bij nieuwbouw compromissen sluiten, zoals deze school in Utrecht. We hebben graag een gymlokaal waar je twee keer per week kan gymmen. En dat is nu niet meer mogelijk. Van nu zullen we waarschijnlijk met allerlei rooster en planning bij een andere school gym moeten gaan doen. En dat is minder prettig. Gemeenten moeten dus meer geld uittrekken voor het bouwen en renoveren van scholen. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Die denkt aan een verhoging van 40%. Tennis Andy Murray doet in juni mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De Brit maakt daarna bijna een jaar blessureleed aan entree. Murray speelde vorig jaar op Wimbledon zijn laatste partij, waarna hij een hub operatie onderging. De voormalige nummer 1 van de wereld doet voor het eerst mee aan het grastoernooi in Rosmalen. Het weer is droog. Vanmiddag gaat het land inwaarts regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld. Het wordt wel iets warmer. Dankjewel, Gert. Jolanda van der Velden. Je houdt N maar niet op vanochtend. Nee, nee. Met, met dank aan de, de deelnemers onderweg op de snelweg. De A4 Amsterdam richt, richting Den Haag. Daar zijn de bergingswerkzaamheden nog steeds aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. Ligt daar ook wat diesel op de weg moet schoongemaakt worden. Tussen Hoogmaren en Leidschendam 9 kilometer met meer dan een uur vertraging. En een ander probleem is de gekantelde cementwagen. Daar staat nu een kraanwagen bij om die overeind te halen. Maar er is cement gelekt en ook diesel gelekt, dus het opruimen gaat nog wel een tijdje duren. Van Rotterdam naar Breda staat tussen Knopen-Terbrechtseplein... en Hendrik-Ido-Ambacht drie kilometer. Een half uur vertraging, de hoofdrijbaan is daar dicht. Kies daar vooral voor de parallelbaan. En omdat de A4 zo druk is, gaan mensen omrijden... via de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen oest en Wasser nu een kwartier vertraging.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 Heldere teksten ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies anycoindirect.eu.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 Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers... is filosoof Frank Meester natuurlijk nog altijd hier... spraakmaker van vandaag. En Edwin en Sammy de Vries. En het gaat over het toneelstuk. Morgen in Laren dan gaat het toneelstuk Westerbork-Serenade in première. En dat is geschreven door Edwin de Vries. Het gaat over de waargebeurde verzetsdaad van zijn vader Rob... die in de Tweede Wereldoorlog het meisje waar hij verliefd op was... uit kamp Westerbork heeft weten te redden. Edwin speelt zijn vader, die na zijn dood terugkijkt op zijn leven. En Edwins zoon Sammy speelt zijn opa ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het echt zo'n bijzonder verhaal. Dat ik ben ja, er een beetje ja, in verdiept, ja, ja. Heb. Edwin. Wanneer hoorde je überhaupt voor het eerst van die daad die hij heeft verricht. Ja, ik hoorde daarvan in 1962, ik weet het nog zo zeker, dat was een programma, zoiets als de In de Hoofdrol, uh, waarin een, een gast verrast werd en dan was er een twee uur durend live programma waarin hij geïnterviewd werd. En dat was mijn vader. En in dat verhaal, of in dat interview kwam uit dat hij ooit een meisje had gered. En daarin zei hij ook ja, dat meisje wist te veel. En uh, die moest het kamp uit. En, uh, de, en toen heeft hij aangemonsterd. Hij was acteur. Maar hij was ook uh, een, een Joodse verzetstrijder. Uh, en hij heeft een vals persoonsbewijs gekregen als moslim. Omdat hij besneden was. En dat was gevaarlijk. En, is, en hij had als beroep hulprangeerder. En toen is hij op het posttreintje naar Westerbork aangemonsterd. Als hulprangeerder. En als zo Westerbork binnengekomen? En zo uh, Westerbork binnengekomen. En hij heeft daar, dat meisje die inmiddels al werkte in het kabinet, in Westerbork, wat een heel, heel goed cabaret was, trouwens. Dat meisje heeft hij verrast. De eerste avond wilde ze helemaal niet mee, want toen had ze nog première. En de volgende dag is hij teruggekeerd en toen heeft hij er meegenomen. En toen heeft hij haar uh, bevrijd. En dat verhaal hoorde ik toen als twaalfjarige voor het eerst... En pas veel later, toen ik in uh, 1985 uh, voordroeg voor het voor bevrijdingsfeest van Westerbork... toen trad ik op en toen viel er iemand flauw in de zaal... En dat bleek dat meisje te zijn. Die dacht dat mijn vader opkwam. Want jullie lijken Want veel op Want ik lijk heel erg op mijn vader. Jeetje. En uh, toen, heeft ze mij, toen heb ik heel lang met haar gesproken. En toen heeft ze me verteld dat ze de rest van het verhaal. Namelijk dat ze na een paar weken weer is teruggekeerd naar het kamp. Omdat ze gechanteerd werd. En, uh, met het feit dat als ze niet zou terugkomen, dan zou het hele cabaret meteen op transport naar uh, Auschwitz gaan. Oh. Toen is ze teruggekomen. Nou ja, dat verhaal dat fascineerde mij ja. zo. En ook dat, dat jouw vader eigenlijk gewoon verliefd op haar was. En, en, en, en nou, dat dat kwam nog later. Okay. Uh, op een gegeven moment heb ik haar geïnterviewd voor een documentaire over haar uh, Westerbork Girl. Dat heeft de VPRO destijds uitgezonden. Toen heb ik haar geïnterviewd en toen heb ik haar kunnen vragen, uh, zat jij inderdaad in het verzet? Toen zei ze nee, helemaal niet. Je, je vader was gewoon verliefd op mij, wou me terug hebben. En toen dacht ik: dit is een prachtig ja. vraag. Want als je dat uit liefde over hebt. Dan, dan, dan, ja, dan ben je wel echt heel erg verliefd. Ja. En dan, uh, dat vond ik zo prachtig romantisch. En dat hij zelf verzonnen had dat er toch een reden ja. had. Want dat moest hij zijn verzetvrienden natuurlijk ook vertellen. Ja, ja. Ja, ja, het is echt nodig, want ze weet te veel namen. Maar, maar, maar hij dat, heeft haar nooit meer gezien. Of wel? Hij heeft haar nog één keer na de oorlog gezien. Oké. Okay. En toen is ze vertrokken naar Amerika. En daar stoppen we ook met de met de voorstelling. Maar ja. die ene keer die dit nog heeft gezien, die is ook nog heel romantisch. Ja? Ja. <laughs> Sammy, jij speelt je opa ten tijde van de oorlog, hè? Dus toen was ja. hij ongeveer net zo oud als jij. Jij hebt hem ja. nooit gekend. Nee, nee, ik heb hem nooit gekend. Nee. Maar dit verhaal, dat ja, spreekt natuurlijk bij iedereen tot de verbeelding. Maar goed, dit gaat ja. over jouw opa. Werd daar thuis veel gesproken over de verhalen die hij heeft verteld? En... Ja, zeker. Um, ik was sowieso uh, echt een verhalenjunkie. En mijn vader kon heel goed vertellen. Dus er waren altijd heel veel van dit soort hele spannende verhalen over opa. Maar dit was toch gewoon uh, spannend een beetje de kroon. weet je wel? Bijna een soort mythisch heldenfiguur ja. uh, werd hij ook in mijn... Uh, Beleving. Maar ik, ik heb hem inderdaad nooit gekend. Dus het is heel bijzonder om hem nu te kunnen spelen. Mm -hmm. Want je, je, je bent hem plotseling. Dus ik heb ook, ook het gevoel dat ik hem op die manier een beetje leer, leer kennen dat je eigenlijk naarmate de voorstelling vordert en je meer in hem verdiept hebt, mm -hmm. dat je ook meer weet... wie was mijn opa nou eigenlijk? Zeker. Ja, ja. is hij daar uh, aardiger door geworden of juist niet? Want hij, is natuurlijk ook, hij heeft natuurlijk ook een beetje zijn, zijn makkers bij het verzet. in zekere zin in gevaar gebracht voor zijn eigen liefde. Het, het werd wat minder zwart-wit. Uh, ja. ja, zeker. Uh, maar ook... Nee, het, is, het, was een heel, het was een heel complex persoon, weet je. Hij was, hij was heel jong, maar um, hij ging gewoon vol dat verzet in. En nou ja, jij hebt ook wel uh, nog aan hem gevraagd. Je? Heb, je, heb jij iemand neergeschoten en dan zei hij... Uh, nou, dat vertel ik je later wel. En dat heeft hij je nooit meer verteld. Het als... kon niet meer, want toen was nee. hij dood. Ja. Ja. Nee, maar dat was toch wel een soort bekentenis... dat hij er, dat er, dat echt heftige verzetsdaden heeft gepleegd. En als je dat op zo'n leeftijd doet... Ja, dat, dat, dat, dat heeft wel een enorme impact. Dus het... Maar heb je dan het idee van... Goh, dat staat zo ver van me af. Ik vind dat echt moeilijk om me dat voor te stellen? Of... Het... Ook karakterologisch misschien dat je zegt. Ja, ik <gif> lijkt helemaal niet of juist wel op hem. Nee, nou ja, ik, ik weet niet. Door, door, door het zo vaak te spelen. Kan je er natuurlijk wel steeds meer in verdiepen. Maar het, het is gewoon een heel interessant onderwerp ook. Mm -hmm. Dat je in, in, in die tijd dus. Dan zo'n. Dat je, dat je. Nou ja, een, een Duitser neerschiet. Dat dat dan weer als. Als, als heldendaad werd gezien. Dat, dat is ook iets bizar's ja. Maar ja, ik. Het was toch echt overleven. Hij, hij, hij was gewoon Joods. Dus op het moment dat hij um, zonder Jodenster uh, rond zou lopen, werd hij opgepakt. En dat, dat pikte hij gewoon maar, niet. Edwin, hoe is het dan om jouw zoon... Jouw eigen vader, die, toen dus de leeftijd, die nu de leeftijd heeft die jouw vader toen ja. had... om die te zien, jouw vader te zien spelen. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het eigenlijk beste voorbeeld is mijn, mijn oudste broer. Die zag de voorstelling al een keer. En die zei van, ik kan me nu plotseling een beeld vormen van mijn vader... hoe die was toen hij 24 was. En je realiseert je dan ook hoe jong hij nog was. Want ja. je ziet je vader altijd als een ouder iemand. Maar als je realiseert, het, net zoals in Soldaat van Oranje... Uh, waar, waar, ook die, uh, waar ook die jongens allemaal 21, 22 zijn... en dan plotseling moeten beslissen over leven of uh -huh. dood. Ga ik de goede kant of op de verkeerde kant? Je weet niet eens wat goed en verkeerd is. Dat, dat dilemma, dat, dat zie je dan uh, nu terug in, in hoe Sammy het speelt. En het doet dat verdomde goed. En dan, Want ja, even voor de duidelijkheid, je bent geen professionele acteur, hè? Nee, nee. nee ik, ik, ik, heb, ik heb geen opleiding nee. gevolgd. Uh, ik, ik heb wel altijd veel gespeeld. Maar ja, ik, ik merk nu. We, we, hebben, we hebben twee jaar geleden ook al gespeeld. En toen ook gewoon veel gerepeteerd. En het leuke is dat je. Nou ja, mijn vader is, is een fantastisch acteur. En uh, met de bouwhuis. Een uh, super goede regisseur. We hebben toen, uh, tijd met Julia Reis gespeeld. Een, een student van de toneelschool. En mm -hmm. nu uh, met uh, Magie, Magie Rodeburg. Rodeburg. En um, ik, kan, ik kan me gewoon enorm aan hun optrekken. En ik merk en dat door gewoon, al... ja, door gewoon veel te spelen, uh, dat, dat het eigenlijk, nou ja. Nu gewoon goed ja, gaat. Het, het zit ook wel een beetje in de genen. <lacht> het zou zou, zo waar kunnen. Ja, alle kan. Ik wou het zeggen, van generatie op generatie. <lacht> ja, in die ja, ja. Zin, ja. Maar Jouw vader vond het niet leuk toen jij acteur wilde worden. Nee, nee, al, nee, nee, nee. Dat, maar dat was alleen maar omdat hij hoger op wou en hij vond toch toneelspeler. Dat was, dat was het toch niet. Je moest, ja. als, moest advocaat worden. Ja. En uh, nee, nee, maar die, die, die, die vond dat niet leuk. Nee, die, die, die, uh, nee. is, het, is het emotioneel, Edwin, om je vader te spelen? Het is heel wonderlijk. Hij, hij is nu bijna 50 jaar uh, dood. Uh, en als ik, ik, dan, ik stel mezelf voor, ik kom uh, de, naar voren, naar het publiek... toen ik zeg, ik zal me even voorstellen, ik ben Rob de Vries, ik ben acteur... ik ben regisseur, artistiek leider van verschillende toneelgezelschappen... geboren in 1918 en gestorven in 1969. En toen was ik 51 jaar oud of jong. Nou, als ik dat zeg, dan denk ik wel aan mijn vader en denk van... Hij was inderdaad verdomde jong. En hij was, uh, die, die heeft zich zo volledig kapot gewerkt na de oorlog. Ook gedeeltelijk om dingen te vergeten. Wat, wat ik ook zeg in die voorstelling... dat, die, dat je probeerde dat soort, dat soort dingen te vergeten. Hm. Maar ja, s'nachts, dan kwamen de nachtmerries... dan kwamen de, de, de, de arrestaties weer terug... en de verhoren en de martelingen. En dat wist ik als kind niet. Ik zag hem alleen maar als held, maar mijn moeder vertelde later wel... Ja, van ja. dat hij vreselijke nachtmerries had... Dus, dus dat, dat allemaal te vertellen. En dan hoor ik ook in mijn stem een soort van stem van mijn vader komen. Dat is, dat is iets heel raars. Dus plotseling word, word ik hem echt. En, uh, en dat, dat, dat komt omdat ik hem natuurlijk zoveel heb gezien. Ik heb hem zoveel zien toneelspelen. En dan plotseling hoor ik die toon en denk van, oh ja, ja, daar is hij weer. Maar, wordt hij dan de vader, je vader de acteur? Of wordt hij... Je vader waar je mee nee, kon knuffelen, ik, waar nee, je de nee, gesprekken nee, mee had. Waar de, je... Ik word de, de, gewoon mijn vader. De ja. manier waarop hij sprak. De manier waarop je zich waar waarop hij zich uitte. Ja, de, de, ook de, de emotionaliteit die hij had. En, de, de, nee, nee, ik word mijn vader, ja. Dat is heel bijzonder, hè? Ja, ja dat, is, dat is heel bijzonder. Dus het is niet zozeer emotionerend. Het is het is eigenlijk een, een soort. Uh, ja, nou, dat klinkt heel raar, maar het is een soort rebirth. Of je wekt hem weer tot leven. Ja. En dat is iets wat ik een, een hele mooie ervaring vind. Want ik vind het hem waard om hem weer tot leven ja. te brengen. Ja, ik ervaar zo hetzelfde. Ik... grappig ja? genoeg. Ja, zeker. Het, is, het, is, het was zo'n bijzondere man. En het, als, je, als je nadenkt dat, over hoe hij dit heeft gedaan met jou. Je, dat je, dat je het, angstloos Angstloos en zo doelgericht uh, voor de liefde zo iemand redden, um, met gevaar voor eigen leven. Ja, ik, ik, ik kan er zelf gewoon heel veel van leren. Dat je, dat je echt gewoon angstloos dat, dat, het leven in durft te gaan. Dat. dat ja, dat, dat neem ik toch wel mee. Maar ben je daar dan nu bewust mee bezig, nu je zoveel hebt gespeeld, dat je echt denkt als je belangrijke beslissingen moet nemen in je eigen leven? Van je denkt even wat vader aan, aan opa, vaker aan opa Rob, hoe die dingen deed. En ja. misschien moet ik zijn ja. voorbeeld volgen. Ja, nou, gewoon dat dat angstloze, dat vind ik eigenlijk een, een, een hele goede uh, instelling, weet je, dus zonder zonder angst het onbekende tegemoet, nou, moeder, een als een vader toch even ingrijpt. Ja, ik zit al te wachten. Ik denk, ik zeg niks. Maar ik was, maar, was ook zo'n kind vroeger, maar ik ben toch wel eens een beetje teruggevallen. Ja, ja, precies. Een beetje angst heb je af en toe wel nodig. Nee. Tuurlijk, tuurlijk. En dat, dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. En dat, dat, dat, dat komt automatisch. Maar het moet je niet over, over mannen of Het moet je ja. niet tegenhouden. Ja. En, maar was hij inderdaad angstloos? Of was hij zo dat hij wel angst had, maar dat toch deed? Toch want dat, dat lijkt me... Hoe nou, het ja, geestige hij... dat in, in de tekst... Maar ik heb t, dat zo geïnterpreteerd ook, hoor. Want hij, hij deed dus dingen waarvan je denkt... van Hoe durf je in godsnaam? Maar dat was ook... In die tijd waar die tegenstellingen zo scherp. Dus je deed het gewoon om, om die vijand het lastig te maken. Om hem, hem tegen te werken. Maar dan op een gegeven moment zegt hij. Uh, uh, midden in een stuk. dan heeft hij dat meisje in de locomotief gestopt. en uh, is, zit hij nog in Westerbork. en wacht hij tot de machinist terugkomt. en dan zegt hij op, uh, op een gegeven moment. Uh, voor het eerst voelde ik iets wat andere mensen angst zouden noemen. Oh, okay. Okay. Uh. En, want ik, ik, ik kon niks doen. Ik moest wachten tot de machinist terugkwam. Ja. En dan, dan heeft hij het plotseling. Want kan ik kon je me ook nadenken. niet voorstellen ja. dat hij echt helemaal geen angst had. Dat dat is onmogelijk. Maar je verdrinkt het gewoon. Ja, je bent in een andere omstandigheid. Ja, dat je ja. eigenlijk geen plek hebt om angst überhaupt te hebben. Nee, groeien. je mag die hebben op dat moment. Vrijdag, dan ja. is het zover. Morgen nee, de, de, de, zaterdag is ja, morgen, de eerste voorstelling. Oh, zaterdag, sorry. Ja. Dan ja. vergis ik mee. Ja. Van de Westenburg-serienade wel in Laren, Ja, wel in Laar. precies. Twaalf voorstellingen zijn er in totaal. De laatste uh, twee zijn vier en vijf mei ja. in de Lamar. Ja. In ja. Amsterdam zijn er nog kaarten eigenlijk? Of is ja, er zijn gekocht? nog uh, kaarten. Okay. Er zijn oh, zeker okay. nog kaarten. Ik kan me zo maar voorstellen dat mensen zeker naar dit mooie verhaal denken. Ik zou het ja. nog graag willen zien. Ja. Dan gaan we naar Amsterdam. In Amsterdam-Noord is vanochtend een man om het leven gebracht bij een schietpartij. We hoorden dat al in het journaal. Dat gebeurde bij het NDSM, bij de werf daar, de NDSM-werf. Het zou gaan om een liquidatie. Het slachtoffer is namelijk door het hoofd geschoten. NOS-verslaggever Tanja Braun is bij de werf. Tanja, is de politie daar nog druk bezig met het onderzoek? Zeker, ze zijn op twee plekken druk bezig met onderzoek. Op de plek waar de man is doodgeschoten... en een klein eentje verderop... waar de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand is teruggevonden. Dus uh, op twee plekken is de politie en de forensische opsporingsdienst zijn onderzoek aan het doen. Ja. Is er iets bekend over het slachtoffer? Ja, het zou vermoedelijk gaan om de broer van de kroongetuigen... Waarvan vorige week duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie daar zaken mee doet. En dan gaat het om het proces tegen in de Mokho Oorlog, Waarin uh, in Amsterdam veel liquidaties de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Vorige week werd duidelijk dat, uh, dat er een kroongetuige is. Uh, en de man die vandaag dus hier net vanmorgen rond een uur of half negen is doodgeschoten. Dat zou zijn broer zijn. Oké. Okay. En zijn er getuigen ook? Zijn er mensen die het gezien hebben, die het hebben zien gebeuren? Nou, ik heb alleen een medewerker van een bedrijf uh, aan palend aan het bedrijf waar het gebeurd is gesproken. Die zei: ik zag rond half negen vier mensen in paniek uh, het pand aan de achterkant verlaten en zij riepen: er is geschoten, er is geschoten. Verder is het, ja, je moet je voorstellen, een industrieterrein... waar niet heel veel mensen op straat uh, nee. rondlopen uh, nu. Dus verder heb ik niemand gesproken die iets heeft gezien. Nee, zoveel uitspooronderzoek moet blijken dan. Dank voor jouw eerste berichten. Vanaf dus het NDSM-werf daar waar een liquidatie heeft plaatsgevonden. Tanja dat. Free. De Nationale Nieuwsquiz. Rick Heijner is hier. Rick, welkom. Goedemorgen. Uit Groningen. Ja. Om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Uh, we hebben maar een score van 135 op het scorebord staan, dus dat valt best mee. Nou, ik voel <laughs> vrij hoog. Maar ja, ik uh... ook, ja. Ik ga je heel veel succes wensen. Ja, we gaan gelijk kan. spelen. Ze willen de zee over. En terug naar hun eigen land kunnen ze vaak niet meer. And I have been kidnapped five times. Each of the was terrible. Er zijn verhalen over slavernij, mishandelingen en verkrachtingen. Uh, yeah. <laughs> die mensen hebben zoveel meegemaakt met die mensen smokkelaars. En... Mands... En dan... Ze hebben natuurlijk ook ontzettend veel psychologische problemen, dat zouden wij ook hebben. Hun doel was Europa, maar voorlopig is hun eindbestemming deze lood. We hebben dus aangedrongen op sluiting en alternatieve opvang. Nederland kan niet blijven zwijgen over uitbuiting en dwangarbeid. Alleen maar omdat Europa niet wil dat migranten de Europese kust bereiken. En daarom zouden detentiecentra voor migranten in welk land per direct moeten worden gesloten? In Libië. Dat klopt inderdaad. Hoe heet de bewindspersoon die dus zegt dat die centra dicht moeten? Dat is kaag. Dat is Sigrid Kaag, inderdaad. We hebben ontzettend mazzel gehad dat wij in Nederland zijn geboren. En in die positie kunnen we wat terugdoen. Al dus kaag. Dan vraag 3. Luister mee. Hij wil Fred Geneden Nee van de Gijpen direct ze vertrekken deze zomer bij RTL. Er is alleen nog niks getekend, zeggen ze met altijd. Ja, er zijn handelingen. dat klopt wel. Inderdaad. 1 april. 1 april gaat ja, het eruit. No way. 100%. 100%. Procent. Dat, uh, dat komt gewoon nou wel goed. Slecht nieuws voor RTL. Trio Gene van der Gijp en Derksen van Football Insight... vertrekt deze zomer bij RTL 7. Want ze zijn gekocht, overgenomen door John de Mol. Ze tekenen voor vier jaar bij Talpa-TV... en zijn vanaf komend seizoen te zien bij welke zender? Uh, Veronica. Ja, waarschijnlijk wel met het programma dat uh, onder een andere naam dan verder gaat. John de Mol is sowieso aardig bezig om geld uit te geven... want gisteren werd ook bekend dat hij welke persdienst overneemt. Uh, ANP. Dat klopt ook inderdaad. Dan vraag 5. Je gaat naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Ik wil gewoon een recordpoging maken, ik wil een wereldrecord. En uh, ik denk dat, dat we vandaag hier met deze omstandigheden in Lulea uh, fantastische omstandigheden hebben gehad. Uh, en een super vet project zo hebben neergezet. Kjeldnuis, inderdaad. Dus gaat ze er wel een record vestigen. Dat is hem gelukt. Op het IJs in Zweden kwam de tweevoudige olympisch kampioen... uiteindelijk tot een snelheid van hoeveel kilometer per uur? 93 kilometer per uur. Ook dat klopt inderdaad. Hij gaat ze achter een auto met een windscherm... dat voor hem heel veel luchtweerstand wegnam. Hè? Met een mooi record dus als resultaat. Dan zoeken wij voor de laatste vraag in de eerste ronde... nog een onderwerp uit de actualiteit. Dus geen persoon, maar een onderwerp. Waar hebben we het over? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Hier komen dins. 4. Ik zie jou vanavond. 3. Het wordt weer een lijdensweg. 2. Vorig jaar keken er ruim 3 miljoen mensen naar mij. 1. De Amsterdamse Bijlmer vormt vanavond The het deken... Ja, dat was hem inderdaad. Het decor van mijn achtste editie om de zin af te maken. De Passion. Ik zie jou vanavond. Dat is het thema ook ja. van De Passion dit jaar. En die Leidensweg, ja, dat gaat natuurlijk over het verhaal. Ik hoop niet dat het ja. is qua uh, kijkgedrag. <laughs> Want dan hoef je hem niet aan te zetten natuurlijk. Vanaf uh, vijf over half negen is te zien op NPO 1. En NPO Radio 2 die zendt al vanaf uh, zes uur van alles uit over het evenement. Al met al heb je een nieuwsfactor van zeven. En dat betekent dat je eigenlijk alle vragen goed moet hebben in uh, de komende ronde. Gaat heel moeilijk. Te pakken. Nou ja, je was aardig onderweg net. Dus, uh, zullen we gewoon verder spelen? Ja. Oké, okay, succes. De nationale nieuwsquiz. In welk land heeft in het cellenblok van een politiebureau een heftige brand geboet? Uh, Venezuela. Is goed. Winkeliers in Rotterdam willen op welke bijzondere datum toch een koopavond houden? 4 mei. Ja, hoe heet de ING-baas die gisteren in de Tweede Kamer stug vol hield dat de beloning van hamers omhoog moet? Van de veer. Zo goed. Hoe heet de organisatie die pleit voor een andere opzet van examens op middelbare scholen? Uh, de OV. Of de VO-raad. De VO-raad. Japanse oesters die oprukken in de Waddenzee... blijken goed te zijn voor welke andere dieren? Mosselen. Ja, volgens het SCP zal het aantal van wat voor verzorgers... verzorgers door de vergrijzing halveren? Mantelzorgers. Dat klopt ook. Wat is de voornaam van de Nobelprijswinnares? Die is teruggekeerd naar het thuisland Pakistan. Pas. Malala. Noord- en Zuid-Korea hebben op welke datum... voor het eerst in meer dan tien jaar een topontmoeting? 27 april. Een demonstratie van voetbalfans tegen het regeringsbeleid van welk land is gisteren uit de hand gelopen? Engeland. Griekenland. Welk telecombedrijf is in de markt voor vaste telefonie voor het eerste grootste speler? Uh, Sigel. Dat is goed. Alle 100 lijnbussen bij welk vliegveld zijn vanaf zondag elektrisch? Pas. Schiphol. Weer is er een minister weg uit het regering van Trump. Het gaat om David Shoken, Minister van welk departement? Uh, Binnenlandse Zaken. Veteranenzaken zat hij op. Er worden steeds meer waarnemingen gedaan van wat voor dieren in Nederland. Pas. De wolf. Gewapende mannen hebben in welk land het vuur geopend op een hotel? Pas. Dat is Mali. Voormalig topmodel Janice Dickinson is een van de vijf vrouwen... die gaat getuigen tegen welke comedian? Pas. Bill Cosby. De NVWA meldt vandaag dat bedrijven in welke sector... de regels voor dierenwelzijn niet goed naleven. Uh, de kippensector. Ja, de pluimveesector. -ja. Nee, dat is prima, die rekenen we goed... Hij ging best aardig, maar, maar net niet, helemaal niet goed, goed genoeg, goed hè? Genoeg. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat is jammer. Acht vragen had jij goed beantwoord. Maal zeven kom je op een score van 56, wat op zich best netjes is. Maar inderdaad, die 135, die waren... Lang niet, uh, inderdaad, nee. Extreem hoog, nee. Nee. natuurlijk. Vraag 20 nog even. Het gerechtshof in welk land heeft bepaald dat een violist... door toedoen van het orkest onherstelbare schade aan zijn gehoor heeft opgelopen? Frank, had jij die geweten? Nee. Nee, Frank Meesterlief. Nee. Ja, ja, Maar had die is al gevraagd, uh, ja. eerder vandaag. Toevallig heb ik geluisterd. Dus ja, dan Wisterbal. kon je hem opzoeken. Ja. Dat is, we geven altijd één steuntje. Maar de vraag is of we aan die vraag 20 toekomen. Helaas, we kunnen hem voor de punten niet meerekenen. Maar goed, die blijft op 56 staan. Ik ga jullie bedanken. Ja, dank, dank u wel voor het meedoen. Je krijgt de vaste prijzen. Frank, meester, bedankt ook. We zien nou, elkaar gaan. ongetwijfeld snel. ik nog sneller. één ding zeggen? Ja? Nou, er is namelijk dinsdag 4 april... is er een debat in um, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam... met Mardi Huijer over haar nieuwe boek beminnen. En op 12 april is het in de DRA-kerk in Groningen. Ah, dus iedereen is welkom. En ook nog naar het theater van Edwin de in de vries. We ja. hebben het allemaal ja. maar druk. Dank ja. ook natuurlijk uh, aan hen voor hun aanwezigheid. Tijd voor 1 op 1. Sven. Kileen, goedemorgen. Ik praat ja. zometeen met de baas van ProRail. Pier Eringa heet hij. Die. die is op de vingers getikt door de staatssecretaris. Want hij heeft niet aan alle doelstellingen voldaan. Dus hij krijgt een voorwaardelijke boete om zijn oren. En de vraag is, is dat terecht? Kan hij er überhaupt wat aan doen? Ja. En hoe moet het toch verder met die HSL? Dat en nog veel meer zometeen in 1 op 1. NTO Radio 1. Na de hoofdpunt uit het nieuws. Gert Kluk. Hilversum heeft als eerste gemeente in Nederland flitspalen neergezet... bij twee spoorwegovergangen. Automobilisten, scooters en brommers die het rode licht negeren... of snel nog even onder de spoorbomen doorrijden, worden geflitst. De eerste tijd krijgen ze een waarschuwing... maar vanaf eind april volgen er boetes. Voor een auto is dat 230 euro... Voor een scooter of brommer 160 euro. Het is nu officieel. De kiezers die vorige week een stem hebben uitgebracht bij het referendum... hebben in meerderheid nee gezegd tegen de nieuwe inlichtingenwet. 49,4 was tegen, 46,5 voor. De rest stemde Blanco. In Amsterdam-Noord is een man geliquideerd. Het zou gaan om hem de broer van Nabil B. B. is kroongetuige in het proces over de zogenoemde Mokro-oorlog. In ruil voor bescherming legt hij ruim 26 verklaringen af over de moorden die in deze drugsoorlog zijn gepleegd. Vooral in de Amsterdamse onderwereld. En tennisser Andy Murray doet in juni mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De Brit maakt daar na bijna een jaar blessure reeds aan entree. De voormalige nummer 1 van de wereld doet voor het eerst mee. In Rosmalen. Gert, dankjewel. Jolanda van der Velde heeft nog verkeersinformatie. Bij Eindhoven, ongeluk op de A2 vanuit Maastricht. Tussen Leende en knopend Leendeheide, 40 minuten vertraging. Daar ligt een auto op zijn kop. De rechte reisschok is dicht. Nog steeds bergingswerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmaden en Leidsendam, meer dan een uur vertraging. Daar zijn twee reisschokken dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda wordt de gekantelde cementwagen geborgen. Tussen knopen Terbrechtseplein en Hendrik Idel-Aanbacht zo'n 10 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht. Kan er alleen via de parallelbaan langs. De cementwagen lekt ook diesel. Het opruimen daarvan en het openstellen gaat zeker nog wel een paar uur duren. Door de drukte op de A4 zijn veel mensen gaan omrijden via de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Oostgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO en CRW 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Tik op de vingers van ProRail. Staatssecretaris van Veldhoven legt een voorwaardelijke boete op... van ruim 1 miljoen euro... omdat ProRail niet alle van tevoren afgesproken prestaties heeft gehaald. Treinreizigers ondervinden nog te veel hinder van storingen op het spoor... en als de problemen dit jaar niet worden opgelost... dan moet die boete worden uitbetaald. Vervalt die boete uh, wel als de prestaties uiteindelijk weer wel worden gehaald? Vraag is alleen, kan dat? Want er dient zich een nieuw hoofdpijndossier aan... als dat er al niet was, op de hoge snelheidslijn zodat de komende tijd veel meer treinen uitvallen of met vertraging rijden... De reden. Te veel verkeer op het traject intercity's tussen Den Haag en Eindhoven, de Eurostar naar Londen en de trein naar Brussel. Bovendien is het spoor ook nog eens te ingewikkeld, zeggen twee onderzoeksbureaus. En dus is de vraag of de eisen die de politiek stelt aan de NS en aan ProRail wel realistisch zijn. En of het allemaal beter wordt als ProRail zijn zelfstandigheid straks verliest en weer direct onder de paraplu van de overheid wordt geplaatst zoals het kabinet wil. Pier Eringa, de baas van ProRail, zit hier tegenover mij. Goedemorgen. Ja, we zitten ook echt uh, lijnrecht tegen elkaar. Uh, ja, dus kunnen we elkaar goed het. aankijken. Ja, ja. Ja. Heeft u slecht geslapen vannacht eigenlijk, vanwege die voorwaardelijke boete? Nee, kijk, we, wisten, kijk, we houden onze eigen uh, administratie ook goed bij. Dus uh, we, we worden hier niet door verrast. Maar, nee. maar leuk is het natuurlijk niet. Nee. En uh, we zijn ook wel blij dat het een voorwaardelijke boete is. Hoe groot is de kans dat u die ook echt moet gaan betalen? <hums> nou, wij doen echt alles aan om dat te voorkomen. Ja. Alleen, er, zi er zijn dingen die zitten wel goed in onze macht, zou je kunnen zeggen. En andere dingen niet. Die liggen buiten onze macht. Ja. En, uh, en dat maakt het wel uh, lastig. Stel nou dat hij die boete straks wel moet gaan betalen. Waar komt het geld dan vandaan om die boete mee te betalen? Ja, goede vraag. Nou ja, de, de, de, die komt uit het geld wat wij van de overheid krijgen. Hè. Dus, dus de staatssecretaris legt u dan een boete op... maar betaalt ja. vervolgens zelf de rekening? Ja, ja pre precies. Dus de financiën die doen ons geen pijn, uh, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk is het ook zonde om geld bij Prodo weg te halen. Want dat geld zou je juist probleem moeten geven... om mooie dingen mee te doen op het, uh, op het spoor. Ja. Maar wat, wat, kijk, wat voor ons lastig is, het beeld wat er zal ontstaan... van uh, zitten die lui daar de Goede dingen te doen, of zijn het een steeltje prutskonijnen? Ja. Maar even de ja. constatering. Dus als ja. de staatssecretaris u een boete oplegt. Ja. komt dat geld om die boete te betalen. eigenlijk bij diezelfde staatssecretaris vandaan? Ja. We moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Ja. Waarom hebt u die doelstellingen eigenlijk niet gehaald, meneer Eeringa? Nou, daar kunnen we een lang verhaal van maken en een kort verhaal van maken. Doe maar het korte verhaal. Ja, korte versie. Ja. Uh, dacht ik dan niet. Want anders krijgt u bijna geen gelegenheid om moeilijke vragen te stellen. En dat zou wel heel sneu zijn dat dat niet zou lukken. Zo is dat. Um, Fijn dat we elkaar goed begrijpen. Zeker, op dat punt ja. zeker. Uh, er zijn, uh, het gaat om de grote storingen met grote impact. Omdat het idee is, als je die goed aanpakt... dan uh, gaat het ook uh, goed uitwerken voor de reiziger. Ja. En wat we nu zien, is dat het eigenlijk best goed gaat op het spoor. De reizigers zijn steeds tevreden wij slagen erin om de punctualiteit te verhogen. Ja. En wat niet gelukt is, is die grote storing met, gro met impact, om die drastisch terug te brengen. Op acht van de tien criteria ja. scoort u heel goed en soms zelfs beter ja. dan uh, was afgesproken, ja. zelfs op ja. het niveau van 2019 ja, al. Dat levert niet uh, bonussen op. Nee, dat dan nee. weer niet. Nee, dat dan uh, we maar niet. u krijgt wel een voorwaardelijke boete omdat u ja. dus op twee van die tien punten niet heeft gescoord en dat zijn dan de grote storingen waar de reiziger echt last van heeft. Ja, en dat is ook goed dat daarop wordt gestuurd, dat willen wij zelf ook. De vraag is alleen, is dat een indicator om NS en ProRail goed intern aan te sporen of gebruik je hem ook in de afrekening? Ja. Het lastige daarvan is dat er dingen zijn die wij kunnen beïnvloeden. Als een wissel kapot gaat, ja. dan moeten wij zorgen dat het wissel het doet. Maar op het ja. moment dat een trein kapot gaat, van uh, mijn collega Van Bokselt, ja. kan die ook meetellen dat is in, in, in onze punten, zou je ja. zeggen. Dat, dat maakt het al wat, lastiger. Dus wat lastiger. Wat dan nog lastiger is, als het heel vervelend weer is en er vallen allerlei bomen op het spoor, dat die ook meetellen. Hè? Dus we zijn nog net niet in staat om het weer te beïnvloeden, want gunstig weer en een gunstige winter maakt dat wij makkelijker de indicator kunnen halen. En is ja. het rot weer, dan wordt die uh, ingewikkelder. Maar is die boete dan wel terecht? Nou, kijk, Um, uh, kijk, wij hebben hem zelf afgesproken. Dus je zou kunnen zeggen, Prodel, uh, niet miepen. Uh, jullie waren er aan de voorkant bij toen je het afsprak. Dus nu uh, toen een grote uh, meneer en mevrouw, nu ook grote meneer en mevrouw. Ja, ik dat is nog wel geen antwoord op de vraag. Daar, ik vind wel dat je daar met het departement over moet hebben. Maar is je je een paar, even een paar voorbeelden voor u ook van, van wat, wat, wat het nou ook echt is. Hè? Want anders yes. hebben we het over beelden. En uh, bij, de, bij de radio is het denk ik helemaal interessant om dat toch wat uh, in tekst invulling aan te geven. Ja. Voorbeeld van afgelopen Weken is dat we een paar hele nare suïcidegevallen hebben gehad. Een meneer in het noorden van het land die zet zijn auto op een overweg tussen de bomen doorgereden. De trein klapt erop. En dan hebben we heel lang dat er geen trein kan rijden. Ja. We hebben ook een voorbeeld gehad van een suicide in het westen van het land. Waarbij een meneer springt vanaf het perron op een station voor een langsrijdende trein. En dan ja. geeft dat heel veel chaos en ellende. Ja. Hebben we niet zo opgelost. Bij Barneveld hebben we een vrachtwagenchauffeur gehad. Die zo sukkelig was om zijn klep van de vrachtwagen niet op tijd naar binnen te halen. Waardoor hij een overweg heeft vernield. En een hele bovenleiding waardoor de A1 corridor van het spoor eruit ligt. Ja. Uh, weer kruisjes achter de naam van Prodeel Dus, dus dat, mijn vraag. Dat, dat zijn die voorbeelden van um, zware hinderklasse uh, zaken die, waar Prodeel op wordt afgerekend. Ja. Kijk, dus en, is de vraag: is de boete terecht? Um, nou, nee, ik zou, ik zou zeggen: van, um, geef ons die boete niet, hè, maar besteed het geld aan het nog beter maken van het spoor en gaan samen in gesprek ja. om te kijken hoe we dat soort gevallen kunnen voorkomen en aanpakken. Want dus wat de boete je wel... is niet terecht? Nee, de, de, nou ja, hij is terecht, wel terecht in de zin van, we hebben van tevoren die afspraak gemaakt, dus moet ja, je ook. Okay, maar dat is een je dat is een als uw vraag is, moet je dit zo blijven doen, dan zeg ik nee. We moeten hierover in gesprek met het departement, wat echt dus helpt. Dus u wilt van die boetes af? Ja, wat, want, en wat ik wel wil, is dat de reizigers merkt en de verladen merkt, het gaat beter op het spoor. Dus wat ja. wij bijvoorbeeld wel kunnen kijken, van hoe kun je nou voorkomen dat zelfdodingen worden gepleegd? Hoe kunnen wij voorkomen dat domme vrachtwagenchauffeurs onze boel kapot uh, zitten te rijden? Ja. Bijvoorbeeld door stalen hekken of poortjes voor een overweg te doen, waardoor een vrachtwagen niet meer te hoog uh, door kan. Ja. Uh, Overigens zijn we dat ook aan het onderzoeken. Ja. Dus we zijn op zoek naar hoe kun je het voorkomen? Uh, maar, maar er zijn zaken die liggen dus wel behoorlijk lastig buiten onze invloed sfeer, ja. uh, waarbij je niet kunt zeggen, omdat het buiten onze invloed sfeer doen we er niks aan. Dus maar we willen dus, een soort inspanning u... van ProRail, van zorgen ervoor dat dat niet gebeurt. En ja. als het gebeurt, ja. als we zo doen we te repareren en zorgen dat die treinen weer kunnen ja. rijden, ja. dat is wat mensen willen. Ja. Uh, dus ook een soort pitstopmentaliteit, waar ik ook al vaker op zit te jagen. En overigens blijkt uit Europees onderzoek dat ja. we eenzaam aan kop staan ja. op dit punt. Dus we hebben niet maar... veel van die storingen ja. en we lossen ze ook nog snel op. Ja. En kan het nog beter? Ja, het kan nog stukken beter en nu wilt u graag een vraag stellen. Ja, nou fijn dat u me de gelegenheid geeft. Ik zag het aankomen. Ja, en ja. de vraag is: u wilt dus van die boetes af? Ik wil graag prestatieafspraken. Uh, en maar wilt ook u van houden? De boetes en, af? en die moet je vooral houden. Op die prestatieafspraken moet je houden op punten waar je echt zelf vol de invloed op hebt. Ja. En da dat maakt deze lastiger. Wilt u als van die boetes over... af? Nou, intern hou ik weddenschappen met mensen. Dus ik vind het ook wel leuk om uh, te werken met, uh, met, met uh, bonussen en met, uh, met boetes. Dus, dus er is niks verkeerd mee. Maar? Um, wat, wat je uiteindelijk <laughs> is het doel, want het is slechts een middel. Ja. Kijk, een boete is een middel. Ik ben zelf politieman geweest. Dat ja. was uh, uh, de politiechef in Flevoland. Uh, ik stond vanochtend nog op de overweg in, in, uh, in Hilversum waar we nu flispalen hebben neergezet. Ja. En waarvoor heb je dan boetes? Daarmee hoop je het gedrag te veranderen. van degene die iets doet waarvan je wil dat hij iets anders doet. Ja. Dus als het doel is: we willen ProRail veranderen. en zorgen dat ze de goede dingen doen en de dingen goed doen. Ja. dan kan het ook heel goed zonder boetes. Dus u wilt van de boetes af? Ja, ik wil graag op een andere manier uh, gestuurd worden. En die moet vooral zitten. Het beste werkt dat de pro rellers in hun botten voelen... wij zijn ervoor om te zorgen dat die treinen kunnen rijden. De vraag is of het überhaupt beter kan. U zegt er kan nog heel veel beter. En als je naar de statistieken kijkt, die zelfdodingen... dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Want ja. er gaat ook veel materiaal uh, stuk. Een deel is ja. ook infrastructuur, een ja, deel dat is dat ook weer, erbij. zoals u zelf zegt. Uh, dus het is maar een klein deel, hè, die suicidegevallen. Zeker. Uh -huh. Maar, maar wij bij... zijn ook maar op een klein deeltje hebben we het niet gehaald... waardoor we de boete Kregen. Dus zo kunnen kleine dingen toch weer uh, bepalend zijn voor wel moet of geen boete. Ja. Ja. Maar een groot dossier is de HHL de hoge snelheidslijn. Voor heel veel geld, kloof 7 miljard uit mijn hoofd aangelegd ooit, ja. voor snelle verbindingen van noord naar zuid, daar was dat enorme drama met die Italiaanse trein, die Vira die niet uh, goed bleek te zijn. Het het was terug... voor mijn tijd, uh, in die tijd was ik nog ziekenhuisdirecteur, maar ik heb er met belangstelling gevolgd in het nieuws. Ja, maar goed, die uh, rails die liggen er nog altijd, ja. en daar rijden nu andere treinen op. En nou zijn er twee onderzoeksbureaus en die hebben geconstateerd dat het eigenlijk veel te druk is op dat traject. Met andere woorden, er rijden veel te veel uh, treinen en veel te veel verschillende treinen, waardoor de kans op vertraging en op uitval groter wordt. Met andere woorden, de prestatieverbetering op dat traject: daar kun je naar fluiten. Die is heel lastig. Ja, we hebben wel laten zien afgelopen jaar. Door samen met NS keihard te werken aan die hoge snelheidslijn... dat je de percentages ietsje weet op te krikken. Dus ja. We zijn in de 80% opgeschoven van laag in de 80 naar wat hoger in de 80%. Maar nu zijn er meer treinen op diezelfde rails gezet. dan die onderzoekers zeggen dat. Zegt u terecht. Uh, kijk, er is een keus geweest. We leggen een HSL-traject aan in combinatie met bestaande trajecten die we in Nederland hebben. Dus ja. op het moment dat je ervoor kiest. Dat je een HSL-traject niet vrijliggend maakt. Maar zegt van uh, ja, je zou kunnen zeggen we, we doen snelweg en provinciale Weg, uh, die mixen we een beetje door elkaar. Dat is wat daar is gebeurd. En dan is het wel lastig om echte hoge snelheidslijn prestaties te houden. In ja. buitenland leggen ze soms hele uh, tracés aan waar alleen de hoge snelheidslijn op rijdt. Ja. Dan is het nog van duurder, van, maar dit... dan ben je zeker van prestaties. Maar als we dit van tevoren weten, waarom gaat dat dan door? Nou, je kunt het door laten gaan omdat, omdat het op dat moment het best haalbare en betaalbare is. Maar dan moet je achteraf niet gaan, gaan miepen en mekkeren over het feit maar dat er Erika, toch niet de als, prestaties als u... oplevert die je wil. Als u allemaal treinen op dat traject gaat zetten, natuurlijk nou, ja. bent dat niet nee. zelf. Ja, dat dat doen dat ja, wij zorgen ervoor dat ze dat, dat, dat doen de spoorwegen dus, ja. ook onder druk van de politiek, waar of niet? Nou, onder druk van de politiek. Maar je zou kunnen zeggen, uh, op vraag van de reizigers. En omdat de reizigers graag vervoerd willen worden, er, er is ook een vraag om. Maar daar met als de nou de twee onderzoekers zeggen, uh, twee onderzoeksbureaus zeggen. Als je ja. het op deze manier gaat organiseren, is het vragen om problemen. Ja. En nou, we weten dat van. Nou, dat zeggen ze. Nou, wat ze zeggen is. Um, je moet een keus maken. Als je het zo houdt dan moet je accepteren dat je daar niet een super HZL krijgt. Sterker nog, uh, je meer die, vertragingen die en meer uitval. zeggen van dan krijg je een HZL op eerste divisie niveau. En ja. nu zijn eerste divisie clubs, die zijn beledigd als ze mij dat horen zeggen. Want die zeggen, eerste divisie is toch ook heel goed. Dat is ook heel goed. Ja. Maar als je wil dat er op eredivisie of internationaal niveau... wordt gepresteerd op die lijn, ja. dan zegt dat rapport... en dat zeggen wij niet, hè. Uh, wij dachten het al wel... maar we krijgen dat in die rapporten bevestigd... Ja. dan moet je je ambities bijstellen... En zeggen van het kan heel goed om daar heel veel treinen te laten rijden. Het kan ook dat je daar een HSL hebt, maar dan moet je niet verwachten dat daar super topprestaties worden geleverd. Met andere woorden, prestatieverbetering op dat project, op dat traject kan niet. Sterker nee, nog, nee, We slechter. zitten nu op het niveau waar we door heel hard werken... een acceptabel niveau hebben. En maar het wordt dus minder. Nee, oh, het wordt dus ja, minder. Nou, dat zeggen ja, die ja, onderzoekers. Ja, het, en dan is de kans wordt... dus groot dat u volgend jaar weer een boete krijgt. Ja, ja. En de NS bovendien ook, omdat ze daar de punctualiteit niet ja, hebben gehad. U gebruikt graag de woorden, het wordt dus minder. Ik gebruik graag de woorden, het zal da daardoor niet nog beter worden. Hè. Dus, dus je ik ziet heb het nu... rapport hier, Er staat echt in het woord minder. Het, nou ja, niet, niet zo letterlijk, maar er staat wel in... Ik zie uh, dat u het rapport heeft, ja. maar waar het om... Je je hebt dus straks een HZL waar je niet kunt zeggen, we halen daar het hoogste niveau. En, uh, en dat is goed dat we dat ook tegen elkaar zeggen... want dan kunnen de verwachtingen op dat punt ook maar duidelijk zijn. Maar meer en, en, en, en meer bepalend is daarin ook, wat vinden de reizigers daarvan? Hè? Want ja. je zou kunnen zeggen, het is interessant wat politici ervan vinden. Het is ook belangrijk wat die ervan vinden. Hè? Wie ja. ben ik om, dat, om daarvan te zeggen dat het niet belangrijk is? Nou, de baas van ProRail. Uh, precies. En, maar nog belangrijker en, en, is wat reizigers is ervan vinden. Wat ons overigens wel lukt op die HZL... Uh, of wat NS lukt, is de reizigers tevredenheid op peil te krijgen. Dus ja. misschien moet je dan zeggen, u komt in Nederland, rijdt u met een trein op de HSL. Ja. Verwacht er niet topprestaties van. Het is heel aardig wat ze doen. We zorgen er ook voor dat er niet te veel treinen uitvallen. Want dat is heel vervelend als je een internationale reis hebt en je moet met je koffertje uit de trein. Zeker als er nog een aansluiting aan vast zit. Ja. Dus, precies, dus uitval beperken en punctualiteit zit op middelmaat. Goed, uh, een van de redenen dat die uh, rails überhaupt werden aangelegd, was een snelle. Treinverbinding. Uh, ja. uh, hè? Uh, nou hebben we een vrij snelle treinverbinding gecreëerd tussen Amsterdam en Londen. Ja. Dat wil zeggen, dat, dat ding heet de Eurostar, maar die, die staat vrij lang stil in Brussel. Hoe lang? Ja, is, natuurlijk, ja, is natuurlijk bestuurlijke ommacht. Ja, die staat te lang stil. Hoe lang? Um, ik weet niet precies, misschien wel langer langer dan dan dan een half uur. Ik geloof zelfs iets langer. Nog langer en dat is wel sneu. Dat is wel snel. Hoe kan dat nou? Ja, nou ik, ik vind ook dat daar een belangrijke taak ligt, ook voor politici en bestuurders, om ervoor te zorgen: als je nou zegt van: is dit nou een indicator waar ProRail op kan worden afgerekend? Nee, hè? dus deze indicator die hoort op een andere plek. Dus als de boetes uitgedeeld zouden moeten worden, dan zouden die op een andere plek op dit dossier uitgedeeld moeten worden. Die misschien dan ja, een onderwerp wat veel relevanter en spannender is dan de boete van ProRail. Ja. Kijk wat, je, je, wat mijn droom is, hè, en, en, en, mevrouw Veldhoven vindt ook dat ik soms hele mooie dromen heb. En dus die ook ja? dat er minder vliegtuigen de lucht in gaan voor de korte afstand. En dat je meer hoge snelheidsrein op de korte afstand krijgt. En dan is het wel uh, armoede dat we niet in slagen. Nog om lekker supersnel of het maximale uit de spoorlijn te halen ja. uh, tussen uh, Nederland en Engeland. Dus wat mij betreft moeten ze heel hard aan het werk. Om ervoor te zorgen dat er niet onnodig gewacht hoeft te worden bij zo'n trein tussen Amsterdam en Londen. Ligt het aan de Belgen? Nou, ik, ik weet niet precies waar het al ligt. Misschien ook wel, uh, heeft de, de brexit zal er mee te maken hebben. Uh, dus het wordt uh, het is kennelijk ingewikkeld. Maar, Geen reden maar, maar u stelt me nu een vraag. Hè, die gaat nou ja, bijna boven de pet van een protobaasje uit. Hè, want ik, ik moet ervoor zorgen dat treinen kunnen rijden op de infrastructuur. Ja. En anderen zijn ervoor ja. om bestuurlijke vraagstuk, politieke vraagstukken op te lossen. Ja. En ik voel het als mijn sport om zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen om te zorgen dat treinen kunnen rijden. Ja. En het is aan bestuurders en politici om te zorgen dat, dat ze dit soort vragen als de sodomieter oplossen. Ja. Over die bestuurders en politici gesproken. Wie hebben er eigenlijk meer verstand van uh, het spoor? U of die politici? De meeste verstand van het spoor hebben de mensen die bij ProRail werken. Uh, dus ik ben ook maar een praatjesmaker. Daarvoor zit ik hier ook. Hè. Ja. Uh, uh, maar de professionals, dus wat we denk ik moeten doen, is als het gaat om de kwaliteit van het spoor. Goed luisteren naar de mensen die het dacht dagelijks in werken. Dat is ook wat ik belangrijk vind en ook doe. Doen politici dat genoeg? Nou, uh, uh, ik, uh, we nodigen ze veel uit. Dus wat, wat helpt is als er veel werkbezoeken zijn van politici ook op het spoor om te zien hoe het echt is. Ja. Want het is makkelijker om een oordeel te vellen op basis van algemene indrukken, verhalen die je hoort op de radio, van praatjesmakers of leest in de krant. Maar het ja. allerbelangrijkste is, is het eigen oordeel om te zien hoe ja. het echt werkt. Ja. En, dus, dus en wat is dan het antwoord op de vraag? Uh, dan leveren wij hele goede prestaties in, op het spoor in Nederland op dit moment. Ja, maar uh, en wat belangrijk is, en dat zou ik een leukere en een betere discussie vinden... dat we het minder hebben over de boete van ProRail en meer... op welke wijze is ook op de langere termijn geborgd... dat we kunnen blijven investeren in het spoor... omdat ja. het spoor heel belangrijk wordt voor de mobiliteit in Nederland de komende tijd. Ja, en dus is mijn uh, vraag... hebben politici dan wel voldoende kennis van dat spoor? Nou, wat ze... Uh, nou, je zou kunnen zeggen, laat die kennis van het spoor... als het om in, inhoudelijke zaken gaat bij ProRail. En ja. waar we politici en bestuurders voor kunnen gebruiken... is bezig zijn met een duidelijke, scherpe visie... Uh, van waar willen we naartoe met het spoor. Is die er? Uh, en die kan nog een stuk scherper. En die moet zich uiteindelijk ook vertalen in geld. Ja. Dus, dus wat mooi is dat je visies, beleid en stukken hebt... en, en, en daarvan denk ik, die is nog vrij algemeen. Ja. En wat we zouden moeten zeggen, Randstad loopt vol als niet daar een fijnmazig netwerk komt van, van spoor en rails... om te zorgen dat mensen, uh, mobiel, uh, de mobiliteit in stand blijft. Ja. En we moeten regio en Randstad beter aan elkaar koppelen... en bovendien Nederland beter koppelen aan de rest van Europa. En dan kan de trein een hele belangrijke functie invullen. Ja. En is die visie er genoeg? Uh, nou ja, het is ook aan ons om anderen daartoe te inspireren bij deze... Uh, maar, en, uh, maar de vraag is, kijk, kijk, is die kijk, visie er kijk, genoeg? Kijk, ik weet niet waar u op uit bent. Als u zegt, van, nou, nu gaat Erik uh, nu niet een boete heeft gekregen... gaat hij ook lekker mopperen over de niet-visie-hebbende bestuurders en politici. Dat, dat, dat is niet het wedstrijdje wat ik nu wel wilde aangaan. Nee hè. hoor, ik wil helemaal maar geen wedstrijd. Wat, wat nemen. Wat het ons, gaat wat, mij echt om de wat, het feitelijke antwoord op de vraag. Ik, ik, ja? ik zal u ook zeggen waarom ik het vraag. Ik ben benieuwd. Namelijk, binnen nu en niet al te lange tijd... bent u niet meer de baas in eigen huis en wordt u geplaatst onder de minister. U wordt een zelfstandig bestuursorgaan. U bent nu nog een eigenstandige BV, weliswaar met overheidsgeld... en overheidsaandelen en overheidsbemoeienis. Uh, maar straks bent u uh, een uh, zelfstandig bestuursorgaan... onder de paraplu van de staatssecretaris. Met andere woorden is de politiek de baas. Waar of niet? Maar de politiek is nu ook de baas, hè? Uh, Gaat er überhaupt en... iets veranderen dan? Uh, ja, dat, dat zijn we nu aan het uitzoeken wat dat verandert. Dus we zijn, we zijn nu bezig om dat, om, dat, uh, om dat te verkennen. Ze zijn samen ook mee aan de slag. Ja. Maar je kunt zeggen van uh, het heeft niet zoveel zin... dat ik nu ga zitten mekkeren over het feit dat dat gebeurt. Want het is een gegeven. Dat, dat heeft de politiek bepaald, staat in het regeerakkoord. Maar is het, dus is het een verstandig het, besluit? Dus gaan we het ook doen. Maar is het en, een verstandig en, besluit? En, en de kwalificaties over dat besluit heb ik al eerder uh, in mijn leven gegeven. En de vraag is wat voor zin heeft het nu nog om op dat punt en nog heel zwaar in te zitten. Dus het zitten. is een onverstandig besluit, nou, maar u kunt er nee, niks meer aan veranderen? Nou, ik, ik, ik hoor u dat zeggen. He? Nee, ik vraag het u. En, en, en, en u vraagt het mij, maar u zegt het. En wat ik wil zeggen is dat ik eigenlijk daar niet te veel tijd aan zou willen besteden... aan dat soort discussies. Daar koopt de reiziger niks voor. Daar koopt de verladen niks voor. Behalve, waar de reiziger bij gebaat is, ja? is dat wij goed presteren op het ja? spoor. En waar de reiziger ook bij gebaat is... dat er een scherp en duidelijke visie ligt naar de toekomst. Maar als reiziger wil je ook en, en, en, en, die, je wil die aan vindt, de knoppen, de die aan de knoppen zit, verstand van zaken heeft... en dat Zeker. als dit dus wordt veranderd in de bestuursstructuur... Ja, dat dat leidt tot betere resultaten. Ja, en de vraag de... is dus, ja. als dat straks onder de paraplu van het ministerie gebeurt... wordt het dan beter dan het nu is? Uh, kijk, wij zijn als ProRail erop uit om het iedere dag beter te doen. Dus het, het zal ook, hoe dan ook, wel ZBO geen ZBO het gaat nog beter op het spoor worden dan het nu is. Dus het maakt eigenlijk geen bal uit hoe je het organiseert? Belangrijk? Nou, je, dat, dat zou je ook kunnen zeggen. En ik heb dus ook gezegd, als u toch iets van mij wil horen... van dit, hier gaat veel interne energie naar uit... naar reorganiseren en organisatieverandering. En ik heb het liefst dat, dat wij vol onze energie en geld steken... in verspijkeren van het spoor, zorgen dat er goed spoor ligt... waar de reizigers en de verladers toch heel lang heel veel plezier aan beleven. U hoort de telefoon. Dries Roelfink. Goedemorgen, Dries. Hai, goedemorgen, Sven. Jij bent in topvorm hoor ik. <laughs> Dankjewel. Maar ik, euh, ik raak helemaal in de stress hier, weet je dat? Oh ja? Ja, zoals je weet mag ik op tweede paasdag voor een keer bepalen... wie jouw uh, hoofdgast wordt in dit programma. Ja. En dat valt me nog niet mee. En ik snap nu ook pas waarom ik dat precies op tweede paasdag mag doen. <laughs> Want iedereen die uh, vindt dat nou echt een familiedag. Ze gaan allemaal paasbrunchen of naar de meubelboulevard... Maar goed, ik geef het nog niet op. Ik ben momenteel bezig met uh, Wilfred Genee. Ja. Ook omdat VI overstapt naar Veronica. Dat vind ik toch wel een opmerkelijke transfer in Omroepland. Ja. En persoonlijk ken ik Wilfred goed omdat ik een aantal jaren de eindtune heb gezongen van zijn programma Tour du Jour. Ja. Dus ik hoop hem vandaag uh, nog zover te krijgen. Maar nu zit Pier bij jou. Ja. En daar hebben we al eens mee gesproken, als ik me niet vergis. Zeker. En Pier die heeft een mooie, maar lastige baan, lijkt mij. Kijk, ProRail wil natuurlijk huis wel dat alle treinen keurig op schema rijden. Maar ja, als er nou mensen op het spoor gaan lopen... of er ligt een pak sneeuw... ja, dan loop je wat vertraging op. Dat lijkt me nou niet zo moeilijk. En dan krijgt ProRail, als ik het goed begrijp... een flinke bekeuring van de overheid. Ja. En Pier, die verzet zich daartegen. En dat vind ik terecht. Maar, ik heb nog wel een vraagje aan Pier. Want als je nou eerst voorzitter bent... van het ziekenhuisbestuur in Dordrecht... Dat zie je dus een beetje in de medische hoek. En dan word je korpschef bij de politie. Ja. Nou, dat is toch een hele andere tak van sport. Ja. En dan word je president van de spoorrailsen. Dan moet je toch wel heel veelzijdig zijn. Kijk Sven, als jij nou opeens heel Holland Bak zou gaan presenteren... dan zou ik dat toch wel heel vreemd vinden. Ik kan heel goed koken. Dat geloof ik, maar <laughs> ik zie het u toch niet doen. <laughs> nou, ik, euh... jou, jou, jouw punt is uh, uh, van... dat uh, zijn wel allerlei verschillende organisaties... en takken van sport. Dat is zo, ries, hè? Maar je zou kunnen zeggen... Uh, kenmerk van, van organisaties is, je wilt gewoon uh, zorgen dat dingen goed gaan. En wat dan in organisaties vaak toch wel het punt is, hoe is de communicatie? Hoe wordt er samengewerkt? En hoe zijn dingen georganiseerd? En dan maakt het eigenlijk niet heel veel verschil tussen een politiekorps, een ziekenhuis of ProRail. Belangrijk is dat mensen goed met elkaar praten, lekker met elkaar samenwerken. Uh, en dat dingen gewoon slim zijn georganiseerd. En, en, en daar lijken al die organisaties toch wel heel veel op elkaar. En, misschien, en wat uh, vind jij dan van mijn voorbeeld, Pier? Als Sven dat nou zou gaan doen, heel Holland bak presenteren. Nou, uh, goed idee. Als ik zo Sven zie, dan denk ik dat hij niet helemaal vies van eten is, zomaar. He? Dus <lacht> hij een beetje scherp naar mij kan <lacht> ik ook. Hebben. Zou het boven uh, en, dus blijven. het zou kunnen dat, dat hij wel <lacht> affiniteit heeft met eten, schat ik zo in. <lacht> ja. Nou, jongens, goed. ik. Ik ga een rondje lopen. Ja. Doe dat maar, anders dat dan, uh, gaan we het met jou over heel onontbakt hebben. Dankjewel, Dries, tot morgen. Tot morgen. Uh, meneer Inga, er is nog wel een andere vraag uh, die uh, samenhangt met die vraag van Dries. Namelijk, uh, als je zoveelzijdig bent die je kunt goed besturen. Als uh, straks uh, ProRail dus een uh, zelfstandig bestuursorgaan wordt. Blijft u dan? Nou kijk, ik, meestal zit ik ergens een jaar of vijf. Ja. En, um, en zit ik nu zit er nu een uh, jaar of drie, drie jaar. Uh, dus de eerste drie jaar zit erop. En dus mijn idee en plan is om uh, minimaal nog twee jaar te blijven. En dat duurt ongeveer nog twee jaar voordat dat zelfstandig bestuursorgaan... überhaupt kan worden Ja, dus, dus ik weet ook niet hoe dat uitpakt. Maar, maar, maar kijk, kijk, je zou kunnen zeggen, van, is dat nou een belangrijke vraag? Uh, belangrijkst voor mij is iedere dag met plezier aan het werk. Ja. En belangrijk voor mij is ook iedere dag zien dat dingen een klein beetje beetje beter gaan. En, ja. en daar zitten we nu in die sfeer. Ja. En, uh, dus, dus ik wil met die vraag niet bezig zijn over ZBO. En wat doe ik dan? Uh, wat ik leuk vind om te doen is uh, uh, reizigers en verladers het gevoel geven uh, het zal aan ProRail niet liggen. Want er zit een enthousiaste people die een beetje lekker uh, die tent zwingend zit te maken. Ja. En op een gegeven moment heb je daar dus niet alles eigenschap meer over? Nee, dat heb ik nu ook al niet. Oké, okay, dus het maakt niks uit. Dus u blijft? Ik blijf. Echt waar? Ja, mooi. Nou, dan hebben we dat antwoord gegeven. Hartelijk dank. Dus resumerend, hou eens op met die boetes... waar we niks aan kunnen doen. Uh, ga ook eens kijken naar wat er allemaal goed gaat... en schuif niet alles op ons bordje. Uh, en kijk nog eens goed naar dat traject van de HSL... en kom eens met een uh, goede visie over de toekomst van het spoor. Prachtig. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Morgen, dames en heren, een nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. Hier volgt zometeen BNN Vara met De Nieuwsbv. Ik denk gepresenteerd samen door Willemijn en Patrick. Maar dat hoort u zometeen naar het nieuws van 12 uur. En wij melden ons morgen weer. Tot dan. Sven, dus... Uh, ja, Sven, Sven, Svennetje. Hey, dus ik, uh, ik, ik me houdt waard. Die agent die zegt... Uh, u hebt het recht om te zwagen alles dat u zegt kan tegen u gebruikt worden.